So... Een. Ze komt van top tot teen. Schatje, wat doe je me? Doe je me? Ja, zij is. Alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Ze heeft de beauty and the en de praise. Oh, oh, oh, het voelt goed, hey. het voelt goed, We hey, hey. Beleef het ritme van z'n antwoord ook op internet www.zfmzandvoort.nl Tussen drie en 5 De grootste hits van Europa. Niet vertrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown of CFL The Countdown of the Continent.